6 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Na een grote aanslag vanochtend in Bagdad zijn vanmiddag in de Iraakse hoofdstad nog eens twee autobommen ontploft. Bij die aanslagen kwamen 22 mensen om en raakten tientallen mensen gewond. Vanochtend ontplofte een autobom op een drukke markt in de Sietische wijk Sadr City. Daarbij vielen meer dan 63 doden. De Nederlandse mediaondernemer ondernemer Derek Sauer wordt in Rusland beschuldigd van fraude op grote schaal. Een oud-aandeelhouder van een van de dochterbedrijven van Sauer... is met die beschuldiging gekomen, melden Russische media. Sauer zegt officieel nog van niets te weten. Zijn bedrijf is een van de laatst overgebleven kritische mediabedrijven in Rusland. Het publiceert regelmatig over de zakelijke belangen... van president Poetin en zijn familie. Homo's die in Duitsland ooit zijn veroordeeld vanwege hun geaardheid... krijgen volledig eerherstel en een schadevergoeding. Tot 1994 was seksueel contact tussen mannen strafbaar in Duitsland... Meer dan 50.000 mannen zijn ervoor veroordeeld. De Duitse minister van Justitie zegt nu dat ze tot in het diepst... van hun menselijke waardigheid zijn gekwetst. De politie in Zuid-Limburg heeft een uitgebrande auto gevonden in Brunsum. Waarschijnlijk is die auto gebruikt bij een gewelddadige overval... in Landgraaf gisteravond. Twee overvallers drongen daar een woning binnen... verkleed als politieagent. Een paar straten verderop bedreigden ze een automobilist... en namen zijn auto mee. De twee daders zijn nog voortvluchtig. Ouderen die thuis therapie krijgen tegen hun valangst vallen beduidend minder vaak dan andere ouderen. Dat zegt gezondheidswetenschapper Tanja Dorrestein die morgen promoveert aan de Universiteit Maastricht. De ouderen kregen een speciaal oefenprogramma. In hun groep was het aantal incidenten in huis een derde lager dan in de controlegroep. In 2014 overleden bijna 3000 ouderen na een val. De therapie tegen valangst kost zo'n 700 euro. Het weer, stapelwolken en af en toe een pittige bui, soms met hagel of onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wordt het overal droog. Morgen is er meer zon dan vandaag en het wordt opnieuw zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A2 Utrecht en Bos na een ongeluk tussen Vianen en Beest. Tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Vianen, over 10 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, tussen Hoek en Zoeterwoude... over 20 kilometer na een ongeluk met een vrachtauto. Bij Zoeterwoude is de rechte rijstrook dicht en er is ruim een uur vertraging. De A9 Amstelveen-Alkmaar, voor Knoopend Velzen 9. Op de A9 Amstelveen-Diemen, tussen Amsterdam-Zuidoost en Diemen in de file... Op de A12 Den Haag richting Utrecht 5 kilometer verknoppend Gouwen. De A16 Rotterdam Breda voor de randweg Dortrecht 6. A28 Utrecht Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 11 kilometer. De A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp 4. En vanaf Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ruim 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met met uh, ja, Bob. Dit is hier van Beechmasters, aflevering uh, 24. Eerste of 30, jaar lang. Of 23. Nee. Ja, ik weet het niet, volgens mij komt het op de. Zoals meneer, mijn collega, ook weer zegt. Quinten Brouwer is er ook weer. Ja, gelukkig. En uh, wij gaan vandaag echt niet slow. We hebben maar twee uur. En dan gaan we natuurlijk heel snel doorheen. Dit was Douwe Bob met Slowdown. En over Douwe Bob gesproken, ja, ja, iedereen weet het wel. Hij heeft, uh, hij mag door naar de finale. Ja, inderdaad. Ja, ik, ik ken ja die je hele, hebt het ik, niet ik gekeken die, volgens mij. Nee, klopt. Ik was aan het werk. Ik ken die hele gozer niet. Was ik... jij, dus jij was gisteravond om elf aan het werk? Hmm? Gisteravond om elf was jij bij mij, volgens mij, Oh ja, dat is waar nog ook. Was gisteren? Ah oh ja, het was gisteren dan. Hey, ik heb het al koppen. niet gekeken hoor, maar ik heb mijn insidebronnen. Uh... Oké, okay, nou, nou, het stond vol op Facebook. Maar het gaat om het idee. Hij is door naar de finale, jongens. Ja, ja inderdaad. Ja. En, en, uh... Uh, ik heb zojuist zijn eerste nummertje van uh, die ik ken van hem gehoord. Hey, denk je dat dit gaat halen? Um, ik hoop het volgende, want dan is Nederland ook eens een keertje goed bezig. Ik hoop het ook. Hey, uh, maar daar moet we wel een applaus bij hè? Ja. Nee, nee um, ik, ik ben, weet het eigenlijk ook niet. Ik heb hem uh, een tijf, wat vaker gehoord natuurlijk, ook bij de radio. En uh, ja, bij ons in uh, Café vier. Ja, mijn vader is wel fan van hem hoor ik, want uh, hij had meegedaan aan dat Singer Song volgens mij. Ja, maar da daardoor is hij ook bekender geworden. Oké, okay, want is dat, hij, ook doorgegaan dat had hij gewonnen, toch? Uh, dat weet ik niet zeker. Volgens maar... mij wel, maar dat uh, kan ik ook niet vergeten. Ik belde, we bellen straks wel even iemand en die gaat ons, die, even, die die zal gaat ons weten. echt even wat vertellen over Douwe Bob. Ik, uh, denk, ik denk dat ik ook weet over wie we het hebben. Oh nou ja, wie? En uh, be be begint het met de M. Het is mijn uh, vader in crime, Maurice Mulder denk ik. <laughs> als die het wil hoor, we moeten het wel even vragen. Waarschijnlijk kranen, ja. Maakt niks uit. Hey, uh, nou, zie je van eerste jaargang. Het is woensdag 11 mei. En we zijn er natuurlijk twee woensdag uit geweest, wij. Want we ja, wat, uh, als koningsdag, ui, en ja. Bevrijdingspop. Ja, nou bevrijdingspop, uh, ja, bevrijdingsdag eigenlijk om het zo te zeggen. Ja, dat 4 klopt. mei, want 5 mei dan hebben we geen uitzending. Ja, dat is op donderdag. Nou ja, nee, maar 4 hadden... mei het, uh, was zo moe moeilijk voor ons. Wij zitten in Harlem uh, organisatie zelfs van bevrijdingspoppen. Uh, dus we waren aardig druk bezig. Ja, en dan om even snel naar uh, Zandvoort heen te scheuren voor twee uur radio. En uh, je zat met die acht uur, met die stilte, dat ik denk na. En ik moest op een zijn. Het, het kon gewoon niet. En nie niemand had ook <coughs> gedraaid, niemand was ook live die dag. Nou? Oh. Nou? Volgens mij was Sieve, uh, Zandvoort lunch was er wel. Oh. Maar dat weet ik ook niet zeker, natuurlijk. Oh, nou. En ik kan er ook niet te veel over vertellen dan, als ik het niet zeker weet. En maar uh, ja, hun <laughs> Nou, was We hebben het gezellig gehad, in ieder geval daar. Druk, druk, ja, druk, heel druk. Heel veel pijn in mijn benen. Dat ook, ruggetje kapot. Oh, maar, hey, wat, wat, wat was het recordaantal Het recordaantal bij ons in Haarlem, dat was, uh, wil je het echt weten? Ja. 155.000. Jezus Christus. En terwijl we er vorig jaar op de, nee, de 70.000 zaten. Nou, kijk, wat en toen we... op de 100, omdat het uh, echt zo slecht weer was. Maar hoe, maar denk je, hoe denk je dat het komt dan? Ik denk dat we het straks daar even over moeten hebben. Ja, ja maar daar hebben we straks over meer over. Hey, zullen we even gaan beginnen met de uitzending? En dan beginnen we eerst met Dua Lipa. Be one. Goedenavond, welkom ZFM Beachmasters. Eerste uur nog steeds. Vandaag gezellig met Quinten Brouwer. En Jonas Paswan. Het is nog steeds niet let's go, hè? Ik zeg wel let's go, maar we gaan nog steeds eh, met Doe Ripa. <laughs> Snap je hem? Ah. Ah. Op deze mooie woensdag 11 mei. En we gaan zo even een appje checken. Ik zeg nu, let's go! Let's go! Simon is mm -hmm. running Ook niet genoeg voor deze zomer. Stuur je nummertjes even door. ZFN Beachmasters op de Facebook of even via die e-mail. Zie Beachmasters. a Gmail.com. Kelvin Harris, let's go, van Beastmasters! En een reactiestorm storm al binnen met dit weer. Ja, 26 graden, zonnetje en wij maken radio. Is Beter het, kan het missen. Het is zo warm. Nou, ik uh, was vanmorgen thuis. En toen kreeg ik gewoon een berichtje van, uh, pas op, het is warm vandaag. Echt? Ja, die had ik ook echt niet ik, van. Ik heb niks binnengekregen helaas, niemand, niemand lep op mij. Nee, dat was ook niet van een vriend of zo hoor. Dat was van je vette boodschappen. Gewoon informatiedienst. Kelvin Harris. Nou, die lette ook niet op mij. Nee, Kelvin Harris was ook niet op jou. Nee, nee. maar uh, het was echt lekker warm vanmorgen. Want ik, uh, heb iedereen... Dat is zeker waar. Ik heb nog lekker lopen zon op het station om half zeven. Nou, ja, om half zeven. Had je toen nog last van het zonnetje? Zo. Nee, ik uh, was vanmorgen. Ik had nog zelfs een Moet ik nou een korte broek aan Ja of nee? Maar daar gaan we het straks even meer over. Het is momenteel 26 graden hier in Zandvoort. En uh, ja, het wordt nog echt benauwd vanavond zie ik. Want het is gewoon vannacht. Om ja. 12 uur nog steeds 18 graden. Jezus. En, dat is dus met, zo, en echt... dan denk je 18 van, oh, we hebben nu 26, maar met dit weer is 18 graden ook nog ja. warmer. Weet je, vorig jaar, of tenminste, vorig jaar was het volgens mij. Heb je, je weet toch wel, Sanford wordt the Ja, absoluut. Dat op... Dit jaar natuurlijk. Ik weer ja, te dat vinden. is op zondag. En vorig jaar was het natuurlijk echt bagger weer. Dus ik hoop dat het dit jaar goed weer wordt. Dan kunnen wij daarheen. Nou, ja, we gaan er sowieso naartoe. Maar wat dacht je van, van Max Verstappen dagen? Als we die gaan doen. Misschien gaan we dat wel doen. Dan zitten dus... we twee dagen lang op de circuit. Is het dan lekker weer? Nou, dat hoop ik dus wel. Dat is pas 4 of 5 juni, daar kan ik nu nog niet uh, over oh, praten. dat dus zal het wel lekker weer zijn. Hé, hey, uh, morgen... Maar, maar, morgen, maar, morgen morgen Maar, om even tussendoor te komen, want jij zegt wel 4 of 5 juni, maar dan is het intens. Oeh. En dan zit ik je wel een leuk avond te kijken, maar misschien ben ik er dan niet. Misschien wel. Nee, dat zien we dan wel. Hé, hey, uh, luister, morgen 28 graden. Maar uh, daar gaan we straks over een kwartiertje hebben in je weerbericht. Zullen we gewoon even verder gaan? Ja, dat lijkt me een goeie. Want wat ik zie. Nou, ja, wat de, we hebben deze natuurlijk. Nou, dat weet iedereen wel. Prins is overleden een tijdje geleden. En, uh, nou, dat is een maand of twee, denk ik. Nee, een maand, denk ik. Ja, maar ik weet niet. Het is toch best wel nou, kort, om het zo te zeggen. Ja, maar het voelt al heel lang geleden. Als ik het zo 1, 2, 3, 4 Ja, maar kijk, bij mij komen de herinneringen ook omhoog. De familie van mij is ook overleden vorig jaar. Maar die zijn over 11 dagen precies die overleden. Oh, nou. Of twee jaar geleden, geleden zelfs. Leert. Maar het nou, lijkt het net of het heel kort is. Ondanks dat er al twee jaar voorbij is, maar het lijkt net of het gisteren gebeurd. Weet je wel? inderdaad, ja. Weet je wat, we gaan het gewoon even doen. We gaan verder uh, luisteren nog even naar een nummertje van Prins. En het nummer is... 1999. Motors, don't let me down in the four prince, 1999. En je luistert nog steeds natuurlijk naar Zier van beatmasters. Eerst half uur zit erop bijna op. Kleine vijf minuten en dan hebben we het weer bericht voor jou. Met wat we morgen gaan doen. Maar dat wordt morgen toch zo lekker weer, jongen. Daar word je bang van. Dat is de afgelopen dagen al. Ja, maar morgen wordt het nog steeds zo. En ik keek net even snel vooruit en dat was, uh, ja, teleurstellend. Oh. ja. Dat doet me weer pijn in mijn hart dan. Nee, uh, ik zou het even zo zeggen. Morgen is het nog lekker warm. En dan uh, 18, 12, 12, 12, 13. Uh, een, oh, weet dus is op, op zondag is het alweer uh, teleurstellend. Ja, maar vrijdag hebben we toch weer een leuke dag. Dus de manier zei, want dan ben je een jarig jongen. Ja. Het komt eruit zo van, oh nee. Maar je wordt 18, dus dan mag je wat. Ja, nee, ja ik ga die of zo. We hebben hier een feest en daarna gaan we zo gaan we vast wel door naar het dorp. Ja, dat klopt. Maar voor de rest uh, ga ik niet echt heel veel doen, moet ik zeggen. Nee, toch niet? Nee, waar zou ik... Zijn jullie wel een beetje wakker? Ben je, wel een... ben je eigenlijk wel een beetje wakker vandaag? Ik vanaf al zes. Ja, maar ben je nu ook wakker? Of ben je een beetje van. Uh... Ja, kijk eens één keer wat ik naast me heb. Hele grote verdiend koffie. Dat is je grootste vriend, hè? Ja, en hey, ja. we gaan gewoon lekker snel verder. Met, uh, nou, zeg maar. Ja, wake me up before you go, go. Vandaag tot acht uur zie je van Beachmasters. En daarna lekker door met Bruce. We're burning Je, we gaan nog even tijd voor één nummertje. Of winter. Altijd weer. Zie je 2 minuten over de klok van half En het is tijd voor, uh, ja, hoe noemen we dat, uh, Quinten en Brouweren met je weerbericht van uh, deze mooie zondag, uh, zondag, van deze mooie woensdagavond 11 mei Moet je het wel goed zeggen Dat zeg ik ook Het weer van Meteor Groep voor de avond, morgen en overmorgen Vanavond verder opkladend Zegt het goed op, uh, ja, ja ik vind het op, mooi. nacht met minimaal van 13 tot 15 graden. Morgen is er wederom flink wat zon. In de namiddag is een lokale onweersbui niet uit te sluiten. Het wordt voor de laatste keer deze week op vele plekken zomers met 25 graden. Vrijdag wordt het rond 18 graden met ook nog veel zon. In het weekend is het een stuk kouder met ook meer bewolking. En dan gaan we door naar het verkeer. Ja, hey, even, nou, even rustig aan. Oh. Ja, over het weer gesproken, ik vind het uh, heel erg jammer. Ja, de, maar, zoals ze het ook zeggen van ja, morgen, laatste dag... Ja, dat is een beetje teleurstellend. Maar, voor, maar ja. volgende week, zoals ik zag, komt het weer wel weer wat hoger. Staan. Ik hoop het. Ik hoop dat zondag een beetje uh, past uit. Ik hoop het ook. Hey, uh, zullen we het weer bericht doen? Het verkeer. Dat zeg ik. Je? Dat zeg ik. ik ben heel goed bezig, ja, Ik ben nog steeds nieuw, wake me up. Hé, hey, op de a in Amsterdam, Amsterdam Amersfoort. 10 minuten vertraging tussen Meer en Diemen. Op de A2 Utrecht, Zert 10 minuten vertraging. Ook. Oh, hij is opeens weg. Dat is ook zo mooi, dan lees ik het weer voor... en dan ben ik met de file bezig en opeens is die file af opgelost. Nou, dan gaan we gelijk verder op de A1 Amsterdam Amersfoort... 6 minuten vertraging tussen restaurant De Witte Bergen en Eén Brugge. Op de A2 Utrecht Zet Hogebos... 11 minuten vertraging tussen knooppunt Everdingen en Kulemorgen. Ongeval rechterreisstrokespert. Op de A2 uh, Utrecht Zet Hogebos de andere kant op... dus staat een kijkfile van 11 minuten. En dan op de A4 Amsterdam Delft... 10 minuten vertraging tussen Veen en het Likaduct... Lika duct, ooit van gehoord? Wat is dat Lika duct? Ik ook niet, maar dat weet ik niet. Op de A12 Utrecht-Den Haag, 18 minuten vertraging tussen knopen Lunetten en Gallen-Kopperbrug. Op de A12 Lunetten-Oude Rijn, 18 minuten vertraging tussen knopen Lunetten en de kopperbrug Dat is ook de andere kant op. En dan hebben we er nog eentje staan op de A59, Zonneeel-Os. 7 minuten vertraging tussen Hout, Oosterhout en Kampen. En dan uh, heb ik er nog twee staan. Nog eentje op de A2 Eindhoven-Maastricht, 7 minuten vertraging. En er nog eentje op de A4, Amsterdam-Delft. 16 minuten vertraging tussen Hoofddorp Zuid en nieuw up Oh, ik zie er nog eentje. Hier bij ons in de buurt, de N201. Dat is dan uh, tussen Uithoorn en Zandvoort. 6 minuten vertraging tussen Heemstede en Vogelenzang. En om even heel snel te zijn, op de A1 staat er nog eentje met de flitscamera. Op hectometerpaal 125.7. Wat styles, Brennan Hart. Your smile is so fake. The love you imitate. This presented heart got me fooled for a day Your truthful sounding lies Your silent alibis The artificial tears rolling. Je luistert nog steeds naar ZFM Beachmasters Ontvang via ZFM Kanaal 40, 106.9 of www.zfmstripjelight.nl well Styles en Brandon Hart, Lies or Truth. Ja, dat vind, vind je het wel lekker nummerje. Ja, maar daarom, daarom rij ik hem ook. Dat vind jij wel lekker, dit, hè? Ja, nou ja, heb ik, laat mij ook even mijn plezier hebben. Maar daarom ben jij, als jij, je hebt vast nog wel een lekker nummertje in je hoofd staan opeens. Ik heb heel veel muziek. Nou, dan, dan ga je straks braai. even een nummertje afspelen, toch? Ja. Maar ja, heel simpel in vandaag. Het is lekker weer. Ik ben vrolijk, ik ben blij. Wanneer ben jij überhaupt vrolijk? Dat is ook echt één keer, denk ik, millennium, hoor. Ja, nou, daarom. Mag het nu dan een keer gevierd worden of niet? Nou ja, vanuit. Doodse stilte, dacht ik al. Nou, je luistert nog steeds naar zieje van Beatmoss, zoals ik net al zei. Je kan hem ons bereiken via Ziegelkanaal 40... Hij ah, doet het weer, er zit geen storing meer in, dus dat is oké. Echt nou, ja. dat is mooi. 106,9 of gewoon even via www Beachmasters. Nee, nee, nee. Maar dat ik was niet via bereik hoor. Het is www.cfm-live.nl. Nou, we gaan maar snel verder. Nee, maar, het je zegt bereiken, dat is de mail. Moet je het wel goed zeggen. Oh, ja, dat is mijn minder. Eh? <laughs> ja, sorry. <laughs> hey, er is een nieuw nummertje uitgekomen onlangs en dat uh, ja, het heet Ego. Nou, dat heb je, dus dat schiet op. Ja, nou, daarom, dankjewel. Weet je het goed nummer? Nou, ja, ik vind het een lekker nummer, anders oh, nou zal ik hem ook echt niet draaien. Dat zeg ik genoeg. Hé, hey, en uh, ja, daarvoor heb ik nog eentje staan. Die oh. gaan we eerst even doen. En daarna hebben we, hoe heet die dan? Deze, ja. Ja, mag, mag ik het zeggen? Nee, je moet het zelfs zeggen. Oh, Jean-Claude Ades, denk ik. I begin to wonder. Uit 2008, GTA. GCA. Don't you know that's really making me crazy There were days when I went completely blind no time to think and I lost time Won't believe what's happened to me lately And every day it's the same thing Different faces with no name Places I've never been before And every day it's the same thing Different faces with no name Places I've never been before And I to me lately and I began to wonder you know that's really making me crazy and I En via lay zie je, zie je gewoon onze kwinten losgaan het komt door het weer, of niet? Het komt door het weer. <laughs> Volgens mij ben jij degene die eerder losgaat, maar ik moet zeggen... Ik heb ik keer het niet, maar... GCA, I bring to wonder, ZFM Beastmasters. Je lokale zender in Zandvoort en Regio. Eerst uur zit er allemaal bijna op en wij gaan lekker verder zo met... Uh, de ego van uh, ZFM. <laughs> Jonas en je ligt vandaag in de handen van... Uh, Willie William.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 Ik vind het echt een beetje de kant van opgaan Is het ook. Maar ja. het is nog steeds waar Je luistert naar ZFM Zandvoort met uh, Willy William. Ja, <laughs> nou. precies. En uh, ja, dan hebben we er nog eentje. Hey. Hij was eerst niet bekend, totaal niet en nu wereldberoemd. Vice met A.H. Hey, Futuring. Jack. Dit is Hey. Hoi. Hoi. Eerste uur ZFM Beachmaster zit er bijna op. See the look in your face telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling Why you try to hide it. Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you won't? We're Zie je van Beachmasters het programma waar alles kan. We could light fires and burn them in the sky, we could do anything. Niet meer hoor. Als je hier geen zomergevoel van krijgt, dan gaat het heel goed fout, weet je. Of niet? Ja, dat klopt. VFL Beachmasters. Zelf met ons mee www3 Of natuurlijk bij Zigo, nummer 40. Zie je van Beatmaster, elke week originele muziek. Deze week in de handen van Quinten Vrouwen. Tweakers en yeah. Derwin Styles, Heroes. God, jongen, uh, jongen, jongen. De jonge. 150 mix, heerlijk nummertje. Heerlijk, uh, zomergevoel komt bij mij omhoog. Oh, is het zo? Uh. Ik heb daar uh, niet te glas van, maar ik vind het wel echt een heerlijk nummertje. Deze kant van mijn koptelefoon doet er niet meer. Hij <laughs> is het weer eens kapot. <laughs> het enige wat ik hoor is. Brrr, dat gaat niet goed, in ieder geval daar. Maakt niet uit, maakt niet uit. Weten we tenminste dat ZFM weer nieuwe spullen mag kopen? Nou, dat mocht al. Ja, uh, nee, dat heb je gelijk Maar daar Geen commentaar, geen commentaar. Nee, no comments? Nee, geen commentaar. Hé, hey, uh, het is 5 uh, voor 7. Dat betekent dat het eerste uur zie je Beachmaster er alweer bijna op zit. Helaas. Hoe jammer het ook is. Het gaat wel erg snel vandaag moet ik zeggen. Normaal is het echt. Uh, ik de denk dat ik Willem gaan bellen. Ik ga Willem wel bellen en dan ga ik hem zeggen. Willem, u hoeft niet te komen. Wij gaan even langer door. Nee, nee, nee. nee. Ja, hoor, dat hoeft nou ook weer niet. Ik heb het naar mijn zin en Even niet heel lullig bedoeld. Willem draait echt goede muziek. Maar met dit weer moet je genieten van alles wat het mag en niet mag. Nou, laat Willem dan nou. lekker draaien, als het maar. Nee, dat mag niet. <laughs> ja, ik heb mezelf weer verloofd, hè? Hé, hey, hey, eh, Nog met vier minuutjes op de klok gaan we nog even het laatste nummertje doen. Van dit, van, uur. Uh, van dit uur natuurlijk. En normaal, ja, dat is bij ons altijd een. Uh, op vrijdag hebben we daar natuurlijk een heel mooi nummer voor. Dat is het eindnummer. Ja, ja, dat is het top. eindnummer maar vrijdag. Dat... Maar dit dat... doen we nu gewoon even tussendoor, gewoon om het een lekker nummer Oh, dat is gewoon een tussendoor eindnummer. Ja, nou, ik liep gisteren in de Albert Heijn en toen stond dit nummer erop. Alleen niet de Cleptone Remix, maar gewoon het originele nummer. Oké, okay, is, is, uh, is die ook lekker? Ja, dat is uh, heerlijk. En dit is namelijk <laughs> gewoon de originele Greg Reporter met. Liquid Spirit. Ja, en dit is dan de Clapton remix. Ja. Na het uh, nieuws en de commercial zijn we bij jullie terug. Dit was uh, Zee van Masters. het eerste uur. Tot zo. hands now. There's some people down the way that's thirsty So let the liquid spirit free The people are thirsty Because the man's unnatural hand Watch what happens when the people catch wind When the water hit the banks of that hard, dry land Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit Drop your hands now